De regering heeft een verbod afgekondigd op alle vormen van discriminatie. Behalve onderscheid op grond van ras en geslacht is ook onderscheid op basis van religie voortaan verboden. De maatregel komt een kleine week na hevige botsingen tussen leger en koptische christenen waarbij zeker 25 doden vielen. Het waren de bloedigste onlusten in Egypte sinds de val van president Mubarak in februari. De koptische minderheid zegt als tweederangs burgers te worden behandeld. Het discriminatieverbod is een van de eisen van de protestbeweging die sinds het vertrek van Mubarak pleit voor meer democratische hervormingen. Op overtreding van het verbod staat een boete van ruim 12.000 euro of drie maanden celstraf. De man die drie maanden geleden de halfbroer van de Afghaanse president Karzai vermoordde was geen Taliban strijder. Dat meldt een NAVO functionaris in Brussel. De moordenaar werkte als lijfwacht voor Karzai's halfbroer, maar hij had voor zijn daad geen politieke motieven. Hij stond op het punt gestraft te worden voor wangedrag en dat vond hij onverdraaglijk. De Taliban claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslag en sprak van een van de grootste prestaties van de afgelopen tien jaar. De halfbroer van president Karzai was hoofd van de provinciale raad van Kandahar. Hij gold als een van de machtigste mannen van Zuid-Afghanistan. In Bunde in Zuid-Limburg zijn twee inzittenden van een auto omgekomen toen die werd geschept door een trein. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een overweg. De auto met een Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleurd door de trein. Het wrak kwam bij het station van Bunde tot stilstand vlak voor de perrons. Het treinverkeer tussen Maastricht en Beek-Elslo is tot zeker 9 uur vanavond gestremd.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown alweer. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien nog wel lekkerder op weg naar je weekend heel even dan kan je gaan zeggen, mijn weekend is begonnen Dan zou ik zeggen, de radio ook gewoon op CFM als je weekend begint Want je weekend in komt straks weer vanaf 5 uur En zij hebben weer een bom volle show voor je klaarstaan De lijst van deze week, aflevering 41 van 14 oktober 2011 21 stijgers, 2 zittenblijvers, 13 dalers, 4 nieuwe binnenkomers Coldplay, every chair drop is a waterfall Zag no wel low people, what the fuck Bad, meets evil, en Bruno Mars, Leiders and Beyonce, best thing I never had die vier zijn helaas verdwenen uit de lijst. snelste stijger Gotje en Kimbra Somebody that I used to know 7 plaatsen winst. snelste daler dat is Maroon 5 samen met Christina Glare Moves Like Jagger. Zag namelijk 12 plaatsen naar plek 36. Maar met 17 weken lang wel het langst genoteerd van allemaal. De geschiedenisboeken staan vol met 14 oktober 1947. De Amerikaanse piloot Chuck Yeager Die doorbreekt een Bel X1 als eerste de geluidsbarrière. 1966 is de oprichting van D66. De Nederlands dat doet een goede stap op weg naar het EK-voetbal. In 1988 Door Polen in Zebrasa. Met 2-0 te verslaan. Ruud Gullit maakte toen beide doependen voor Oranje. Terug naar de lijst. Jean-Paul Alexis Jordan. De Euro Breakdown op vrijdag Breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. A Only thinking about themselves alone. listen Mickey now no baby telling me how oh, my sound. I know with them little boy they will lose a brown. Be alone, I'll make you start with moan and groan. Come here and you're lost, junk like a stone.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 It's a girl in de derde week omhoog van 23 naar 19. En voor blijven zitten op nummer 20, Jean-Paul, Alexis Jordan en Got To Love You. We staan twee praten over Jim Clay's heroes en Shakira komen dan bij David Guetta en Nicky Minier. Turn me on van 21 naar 16. The medicine that keep me coming Got a pocket full of cash we can blow Maar hits op jouw radio. Dat kan maar één ding betekenen. Je radio staat op CFM Zandvoort en je luistert naar de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag komen ze voorbij tussen 3 en 5. Mocht je nou op vrijdag geen tijden hebben, op zaterdag doen we het gewoon nog een keer dan tussen 7 en 9. Dan hoor je ook de nummer 11 nog een keer. In handen van Calvin Harris. Bounce. Samen met Achilles. De zevende week één plaats winst voor de single. En ze heb het al een paar keer gezegd. weet je ook alweer. Bounce. De plaat die hoorde uit de top 10 was de nummer 9. In de zevende week van 13 omhoog naar 9. David en Sia Titanium. Daarvoor je nog Calvin Harris en Cleese Bounce. In de zevende week omhoog van 12 naar 11. Zit er één blaad. En natuurlijk tussen op 10 zakken van 7 naar 10. In de elfte week snow patrol. Call it out in the dark. ZFN Westkust weerbericht. Net als gisteren ook vandaag weer prachtig weer. Veel zonneschijn. Het blijft droog. En dat alles bij een overwegend matige zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt naar een maximale 14 graden vanmiddag. Ondertussen is het wel al langzaam weer aan het afkoelen buiten hoor. Vanavond in de komende nacht is het ook wel helder en wordt het wederom koud. De temperatuur die daalt, en dat alles bij een matige zuidoostelijke wind, naar ongeveer 3 graden boven het vriespunt, er is wel wat kans op vorst aan de grond. Morgen ook weer een zonovergoten overgrote herfstdag het blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 13 graden. In de nacht naar zondag is het ook weer helder en komt het achterwaarden rond de 3 graden. En het alles opnieuw met kansen op vorst aan de grond. Zondag dan verandert er weinig. Ook weer prachtig weer. De zon schijnt volop en het blijft droog. Dat is mooi voor de bezoekers natuurlijk van de finale races zondag op het circuitpark Zandvoort. Ook maar een zwak windje tot een matig windje. En dat alles bij het zuiden tot zuidoosten. Temperatuur zondag een lekkere 14 graden. Wij gaan verder met de hits van Europa doen dat met de nummer 8. De snelste stijgers van Gotcha en Kimbra. Somebody that I used to know. Het ritme van Zandvoort. Boom! Oh. so It's like, let's have a team tour Playing with this lady is starting out a green ball The vibes keep going up and down like a seesaw Should've just taken her to the cinema to see-saw Oh, she let me speak with her, I figured her figure's a show-show winner Plus I got a lead from the back, I'm a skipper hit my heart, skips, skips, skips, skips, <laughs> skips, skips skip a beat Deze staat ze in de lijst. Jennifer Lapesse, op Papi. Omhoog van 8 naar 5 voor Olly Meurs Hart. Skips a Beat. In de zesde week gaat hij ook omhoog en wel van 9 naar 7. We gaan even uit de lijst van aan, we gaan hem ook even kijken in de. De enige echte tijd tot 40. Daarop 39 nieuw binnen. Jan Smit, hou je dan nog steeds van mij? Volgens engineers, de proces loopt naar het licht. Komt ook nieuw binnen, maar dan op 38. De Escapist. Komt nieuw binnen op 32. FVO section Noord op 31. Ook nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Jasper Doel, ik neem je mee. Komt nieuw in op de nummer 19. In de top 10 van de Nederlandse top 40 vinden we op 10 de Midnight Sun van Elena. Welkom to saint Pay, DJ Atonio op nummer 9, achter zijn voor Jean-Paul, God to love you. The Voice of Holland, 1000 Voices, deze week gezakt in één keer naar nummer 7. Rihanna, Man Down op 6, 5 is er voor Paradise Coldplay, Moves Like Jagger van Maroon 5 en Cushinac Leerbaar vinden we op 4. 3, Rihanna, Colvin -Hembers. We Found Love, Titanium van Navigetta en Sia op 2. De beste plaat in de Nederlandse 40 is van Gotcha en Kimbra, somebody that I used to know.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 It's my party Dance if I want to We can get crazy week in de lijst zakken, dus van 1 weer naar nummer 4. Eén week bovenaan de lijst gaan staan en nu dus alweer zakken naar vier. Hot shell Ray, tonight, tonight. En voor Jennifer Lopez, papi hoorden we ook nog in de negende week, gaat zij omhoog van 8 naar 5. Nog drie platen voor je te gaan. Eén zittenblijver en twee stijgers. En laten we het meteen makkelijk doen. beginnen gewoon met de blijven. net als vorige week op nummer 3. Rihanna en haar men down. 2 broke Fraser something in the water En voor Rihanna met Housing on Men Down Staat ze nu 11 week in de lijst En ze blijft weer zitten op nummer 3 Hot Shell Ray Tonight Tonight En Jennifer Lopez Papi was de top 5 van deze week Gaan we even door tot aan Team Hot Chili Peppers The Adventure of Rain Dance Maggie Olly Murs Hard Skips A Beat Hot For Gotcha, camera Somebody That I Used To Know David Guetta, She Had En Team er voor Snow Patrol Call It Out in the Dark de missie van die tien platen er nog eentje. Dat is de nummer 1 van deze week. James Morrison, Slave to the music in de zevende week omhoog van 2 naar nummer 1. <middels> Op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. De Egyptische militaire overgangsregering heeft een verbod afgekondigd op alle vormen van discriminatie. Behalve onderscheid op grond van ras en geslacht is ook onderscheid op grond van religie.